De politie houdt er rekening mee dat de vermiste Wendy van 10 misschien is ontvoerd. Het is één van de scenario's, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. Het is natuurlijk vreemd als een kind zomaar verdwijnt tijdens een klein stukje lopen. Wendy was gisteren op weg naar de winkel van haar ouders, maar kwam daar niet aan. Er wordt ook een jongetje van acht vermist in het Overijsselse Steenwijk. Werd tot in een nacht naar hem gezocht, maar nog zonder resultaat. De politie hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen... en zoekt ook naar bruikbare beelden van onder meer deurbelcamera's en dashcams. Iran waarschuwt Amerika als het plannen doorzet om het land aan te vallen. Dan komen er tegenaanvallen op Amerikaanse basis... maar ook Israël kan doelwit zijn, zeggen ze. Iran slaat al een tijdje protest in het land met harde hand neer. Amerika staat achter de opstandelingen... Er zijn al meer dan 100 doden en ook honderden gewonden. En op verschillende ijsbanen in Nederland kan worden geschaatst. Met het koude weer hebben verenigingen er alles aan gedaan... om vanochtend voor een mooie ijsvloer te zorgen. In Oosterbeek, Ammerstol, Noordlaren, Veenoord en Zeist zijn banen open. In Doorn mogen tot 10 uur eerste lange baanschaatsers het ijs op. En daarna iedereen. Het is ijskoud vanochtend, min 4 tot min 9 graden, maar het voelt nog kouder aan. Vanmiddag loopt de temperatuur iets op, maar het blijft koud. Wel schijnt af en toe het zonnetje. Morgen is de ergste kou voorbij. En dat was het nieuws op 538. Dan 50 rad verkeerde Flitsmeister, zonder vertragingen, wel met snelheidscontroles. Even oppassen op je snelheid op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij 127,4. A2 Utrecht richting Amsterdam bij 37,9. A4 Delft richting Schiedam, 58,0. A8 Beverwijk richting Amsterdam bij 3,4. A10 Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij 22,1. En ook op de A28 zijn ze gespot. Meppel richting Zwolle, oppassen, 98,5.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 Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbus. 538 De vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Maar niks hey, goedemorgen Max en Andy Grammar hoor je zo meteen. Ook Armin komt eraan naar Kensington T. Radio 538. the silence, take it away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 and forget when you Hey, wat is jouw meest recente foto of video op je telefoon? En zouden andere mensen die ook mogen zien? Of heb je misschien wat te verbergen? In mijn geval, ik heb net even gespiekt. Het is een foto van een nieuwe racestoel die ik dit weekend heb opgehaald. Ik, ik speel mijn race spelletjes en dat doe je dan op zo'n stoel heel blij mee. Als die eindelijk in mijn studio staat thuis, post ik even op mijn Instagram in mijn story. Westhuis. krijg je hem daar te zien. Armen van Buren kreeg deze vraag ook van jouw Armin. Wat is nou eigenlijk jouw meest recente video? En dat had alles te maken met de politie, moet je horen. My latest picture on my iPhone. <laughs> uh oh. It's actually a video of me in the policecar on the way here. Because uh, yeah, we missed the helicopter due to the thunderstorms. Uh, so I filmed the, the policecar that was uh, right in front of me. Which I thought was a quite a memorable moment. Zo, dat is toch gaaf. Zo'n hele politiepatrouille om je heen richting je volgende optreden. Gaaf. Hoor. Ik denk dat Arme zich een beetje moet hebben gevoeld als de koning. Die rijdt ook altijd onder politiebegeleiding, toch? Zo zeggen armen van Buren, koning van de dance, Jordan, bij Radio 538, Dream a Little Dream. Zometeen voor je Ray, Where's My Husband, dan Max en and Andy Grammer. The Thing I Love, bij jou, Radio 538. Goedemorgen. Bandy, won't you take me home?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 Your husband is coming. Ray, where's my husband? Dat is een nummer dat gaat over het vinden van de liefde. Maar hoe gaat het eigenlijk met de liefde van Ray zelf? Is een vraag... Die ze vaak krijgt, onder andere in de Amerikaanse talkshow. Van yo Ray, hoe zit het nou met jou aan de liefde? Heb je het ondertussen al een keer gevonden? Oh no. Do you know, it's funny. I really thought this song would speed along the process rapidly, but in fact, no, it hasn't helped at all. Dus stel je voor, je komt op Tinder of een van de andere, andere datingsapp Ray tegen. Kan het zomaar de echte zijn? Is het geen netter? Het is namelijk hartstikke single. Dit is Radio 538. Je hoort zo meteen hoe jij je rekening in kan sturen voor hier met je rekening. naar nou, Kai go! Dit is Firestone. I'm a flame, short of fire I'm the dark in need of light When we turn Radio 538. Nou, bijvoorbeeld als je een Eend hebt aangereden. Door de koplamp voor een motorfiets gevlogen. Oh, wat is nu? Nou ja, goed, ik kwam terecht. 538, betaalt jouw rekening. Ja, super. Hier. Hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening in via 538.nl. En luister vanaf maandag 19 januari naar Radio 538. Hier met je rekening.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 Jou. Bij Correndon vind je jouw zonvakantie. Pak nu de allerhoogste voedselkorting. En nu snel naar Correndon.nl. Ontdek de Tempoor Pro-matras. Vervaardigd uit tempoormateriaal dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoor, the future of sleep, is here. Profiteer nu van 15% korting.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 en Zoutelanden Met 53-8 naar de Vrienden van Amstel Live. Hey, en zij waren er al tien keer bij, hè, bij de Vrienden van Amstel Live. Bluff uit Zeeland. Zij zijn trouwens niet de artiesten die er het vaak zijn geweest. Uh, Direct bijvoorbeeld was er al 13 keer. Maar ook zij zijn niet de allerpopulairste daar. Nee, dat is Guus Meeuwis. Als je dit jaar meerekent, is hij er 21 edities bij geweest. Dan ben je wel de kroegbaas. Hoor. Dan ben je de eindbaas van Vrienden van Amstel Live. En het goede nieuws is... Jij kan er ook bij zijn dit jaar. Bij de Vrienden van Amstel Live. Deze hele week maakt hij al kans op tickets. Maar ook de komende week... Maak je kans om daarbij te zijn. Tickets zijn namelijk niet meer te koop. Alleen te winnen hier bij Radio 538. En je eerstvolgende winkans is komende ochtend. 538 Ochtend Show. Tim, Rick, Niels en Florentine. Iedere werkt af tussen 6 en 10. En wie weet, score jij wel die tickets voor jou en je vrienden. Voor de vrienden van Anslife. Dan ben je er gewoon bij, hoe gaaf is dat? I'm to feel lie, I'm baby gonna Lay I'm not in my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 En In My World. Hé, hey, wat denk je? Hoe klinkt Ed Sheeran nog voordat hij zangles kreeg? Spoiler? Ja, echt heel erg vals. Kijk, tegenwoordig klinkt hij hartstikke goed, hè, Ed Sheeran. Maar er is dus een tijd geweest dat echt iedere zangcoach tegen hem zou zeggen... Maat, zoek alsjeblieft een nieuwe hobby. Dit is helemaal niks voor jou. Hij deed dat namelijk laatst horen in een Britse talkshow hoe dat klonk. Ed Sheeran zonder zangles helemaal aan het begin van zijn carrière. Moet je horen... Oei, oh. Ja, dat is wel heel erg vals. Maar goed, zo blijkt maar weer. Je moet niet altijd luisteren, hoor, als een coach iets je afraadt. Tenminste, behalve in mijn geval. Ja, een, een danscoach zei ooit tegen mij dat ik daar helemaal niets te zoeken had. Klopt trouwens ook. Ik was op zoek naar de fysiotherapeut. Zat een deur daarnaast. Goedemorgen 58. morning's zet de hits op je zondag. Carly Rae Jepsen hoor je zo meteen Ed Sheeran en Skeletons. We know how it's gonna end, a start. Don't wanna make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 538 je zondagochtend. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Je hoort zometeen een van de artiesten... die staat bij de vrienden van Amstel Live. Hij kan ergens deze dagen vader worden. En wat gebeurt er nou? Als dat gebeurt tijdens een optreden. Over wie het gaat en wat er gebeurt. Dat hoor je zometeen bij 538. Niet de aanbieding laten bepalen... maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen... omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl. Want bij ons zijn alle prijzen laag.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 Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Feio maakt het mogelijk. Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Feio, levenzonderbril.nl Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.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 Scherp zien. Zonder bril. Of contactlenzen Vejo. Levenzonderbril.nl Ze zijn er weer. De Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaarmetalen opbergrek. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl Wauw. Prachtig. Het voelt alsof we er weer even zijn. Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW fotoboek. Ontwerp je fotoboek gemakkelijk in de CW app of op cewe.nl CW. Zo mooi. Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij FOMAR. Vier versgebakken gebakken roombotercroissants voor maar één euro. Elke zondag traditie bij FOMAR. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. Hé, hey, kijk eens rond in je kamer. Saai hè? Ha, je mist een kamerplant. Bij Intratuin weten we wat een plant met een ruimte kan doen.